Zij denken, wie is nou weer Robine Kort? Nou, nu kende nog niet, maar Ik over een paar wel. jaar kent iedereen haar. Straks Robine even. is uh, tien jaar en heeft al eens opgetreden met Alain Clark in de HMH, haar uh, Heineken Musical. Ja, dat is een uh, heel speciaal meisje, want als je op YouTube uh, haar naam intikt, uh, vind je echt heel veel. Zij heeft zelfs meegedaan My Name is Michael, hè? Ja, het programma van RTL4. En uh, zij uh, ja, ze heeft dus al met Ellen Clark opgetreden, tien jaar hè? Tien jaar, Yo. ja. ja, ja, ja. Dus, uh, daar gaan we zo meteen zeker even uitgebreid over praten. Ja, om niet te vergeten, hebben we natuurlijk een tweede uur, ook een uh, gast in de studio. Yes. En dat is namelijk uh, Luna. En Luna is uh, bekend van het liedje no, Bailando. Bailando. Wat en, een hit was dat Ja, in. dat is een ja. hit geweest en in Ibiza, in Duitsland en ja. Nederland ook zelfs. En uh, ja, Luna die is al heel de tijd flink aan de weg aan timmeren in Duitsland en daar is ze ook diverse hitjes in ja. de hitlijsten te hebben. Dan geval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 Ja, en dat mag u ook doen op www.twitter.com, cfm4u, dan uh, kan u uh, open reageren. Dus, uh. Zeker. 10 over vijf, Goedemiddag Entertainment View, hier bij CFM Zandvoort, met nu van Velsen. Dit is Take Me In. Go on, go on, go on, and me, I can't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 Ja, en je luistert nog steeds naar het CFM Zandvoort, het lokale radiostation uit uw regio. En um, ja.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 Wat is dit je dateje? Eh, uh, this ain't gonna work ook. Oké. Okay. Maar mijn vraag is dan, wat, wat is er daarna gebeurd, na die grote optreden? Wat heb je daarna allemaal nog gedaan? Um, er hebben allemaal mensen mij gevraagd om, om, hun, om hun mij een show's te hebben, zeg maar. We hebben wel een paar, een paar tegen een paar gezegd die ik niet kon, want ik, ik was toen nog een dat ik maar zes keer in het jaar mag optreden en een interview was ook aan optreden. Oké, okay. ja. Yeah. Ja, toen heb ik hem nog wel met hem in de Oosterpoort gezongen en toen kreeg ik ook een interview, dus was ook aan optreden, zeg maar. En um, ja, zo is het eigenlijk gebeurd. En ik, ben nog, ik, ben nog, ik heb nog een paar keer aan de krant gestaan. En je bent in de wereldraad door geweest ook, hè? Ja, klopt. En uh, ja, sindsdien is het steeds nog meer, echt steeds beter gegaan. En hoe uh, treed je nog regelmatig op met Alain? N uh, nou, niet regelmatig, maar wel nog re redelijk vaak. Oké. Okay. En uh, ik heb uh, afgelopen zondag ook weer met hem me opgetreden. Dat was ook heel gaaf. Kijk. En waar was het? en Hoe is dat allemaal gegaan?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 ze zelf niet helemaal wat we gingen doen. Oké. Okay. Uh, ja, heel vet. Oké, okay, ja, dat is natuurlijk wel het leukste als muzikant. Hè? Gewoon een beetje improviseren met de band. en uh, Jacqueline was er ook, toch? Ja. Heb je ook met haar nog opgetreden? Nee, dat niet. Okay. Maar, um, uh, Jacqueline heeft een heel mooi nummer met Alain gedaan. Ja, klopt. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar het um, was wel heel mooi om te, om te luisteren ook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 Maar gewoon meer om ja, muziek te maken. Dat is, gewoon, dat, dat is gewoon het leukste wat er Kijk, is. Kijk, en dat hebben we nodig. Dat is pas een, dat is een echte artiest, hè Roy? Ja, zeker. Ik heb nog wel een vraag aan je. Um, als uh, jij, jij zegt, ik ga, net, ik ga veel oefenen. Um, ja. ga, ga jij ook naar Songles, bijvoorbeeld?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 Ja, Oké, okay, helemaal top. Hey, heel fijn weekend. En uh, wie weet tot de volgende keer. Toi-toi toi. Hoi. Doei! Doei. Doei. I'm Je moet een redelijke voorgevel hebben. 3. Je moet een redelijk achterwerk hebben. Een mooi kopie.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 Nee, nee, nee. Sorry. Dat, dat is binnen. Auditie. Dat is binnen auditie. Ja, ik zou je vertellen. Ja, dit werkt allemaal via Facebook, huis, Twitter, LinkedIn. Daar werkt het uh, programma om mee. Dan kan je auditie doen voor de vijfde topper. En uh, ik was al ingehoogd. dus mijn vriendin doet de auditie oh, leuk. Ja. Mijn naam is Din. La, la, la, la. Dus dan druk je op Roy van Buringen bijvoorbeeld. En dan. Uh, Komt de auditie van Din? En, uh, en vertel wie van Din is. Voor de luisteraars die dat niet weten, ik kan maar niet vriendin, voorstellen. Din, maar moet je even luisteren gewoon. Hallo Toppers, ik ben Dindy en ik ga één wereld zingen van Jeroen van der Waal. Maar ik wil eerst nog even dit zeggen. Deze... Oh, sorry. Wat doe je nou, weer? Ja, ik Heb ik speciaal voor Gerard aangedaan, omdat ik weet dat... Ja, hij moet laden, daar word je zo moe van. Hier komt de... Weer... Ja, glop. Laden, laden, laden. Van het internet, er word je zo moe van. Wereld. Één wereld. Dit is weer naar auditie. Ja. Ik zou er niks aan doen. Nee, nee. Hij moet even laden. Het is ding die niet klaar is.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 Als wij allemaal het is één wereld, één wereld, één wereld en die hebben we alleen. Het is één wereld, één wereld. Eén wereld in ieder geval.